Vijf uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij het experiment voor legale wietteelt... komt tegelijkertijd ook een landelijke voorlichtingscampagne. Die campagne moet mensen wijzen op de gevaren van het roken van cannabis. Dat schrijft de Volkskrant. Ook komt op de verpakking te staan hoeveel werkzame stof THC erin zit. De regering wil met de maatregelen voorkomen... dat het roken van wiet als iets gewoons wordt gezien. Het experiment begint op zijn vroegst eind volgend jaar.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 Een aantal gemeenten gaat Poolse en Roemeense arbeiders weren... om woonwijken leefbaar te houden. Dat schrijft Trouw. Het gaat om de gemeenten Maasdriel, Zuidplas, Zaltbommel en Tiel. De gemeenten zeggen dat buurtbewoners klagen over geluidsoverlast... en straten die vol staan met auto's met Oost-Europese kentekens. Sommige gemeenten nemen ook maatregelen tegen overvolle huizen... met Oost-Europese arbeidsmigranten. Israël heeft een deal met de VN over het herplaatsen van migranten weer opgeschort... Dat gebeurde een paar uur nadat premier Netanyahu het akkoord wereldkundig had gemaakt. Volgens Israël zouden zo'n 16.000 migranten uit vooral Eritrea en Sudan... worden opgevangen in onder meer Canada, Italië en Duitsland. Maar de Duitse en de Italiaanse regering weten van niets. Sinds 2005 is het aantal Afrikaanse migranten dat naar Israël gaat fors toegenomen. Het merendeel woont in het zuiden van Tel Aviv. Het weer, de dag begint bewolkt, maar droog. Later trekken vanuit het zuidwesten buien over het land. Mogelijk met onweer. Het wordt 15 tot lokaal 18 graden. Dit was... Zin in Zandvoort. Zandvoort yeah! Is zin in ZFM. ZFM. Met nu de nacht. Town. I know where you're at, my bitch, she's wrong. And yeah, I know it's stupid, but I just gotta see it for myself. I'm in the corner, why do you, you kiss her?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 the super It's just a prayer for the dying, for the dying. <laughs> Wow. Mijn grootste liefde, dat wist ik echt meteen. De allerlaatste weken, de dagen gingen snel. Dichtbij mij komt het afscheid, moeilijk wordt het wel. Zeg dat je niet hoeft te gaan, schat. Dat je aan mij hebt genoeg.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 bij jou. Zou ik zeggen dat ik op je wacht, dat de toekomst na ons lacht, dan zou ik zeggen voor een zoveelste keer wil geen ander nog.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 to you just again.